Goedenavond, het Q het Nieuws van 12 uur krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. De omstreden kerkvoorganger Tom de Wal is eerder deze maand onterecht aangehouden... ...zeggen de politie in het OM. Hij hield eerder deze maand een bijeenkomst in Tilburg... ...die door de gemeente was verboden. Toen de bijeenkomst werd gestopt, ging hij verder op straat en werd hij aangehouden. Maar dat mocht niet, blijkt nu. Tom de Wal noemt het zelf een overwinning... Het Spaanse koningspaar heeft in de stad Huelva een herdenking van de treinramp van twee weken geleden bijgewoond. Ze spraken daar met nabestaanden van de slachtoffers en ook met een paar overlevenden van het ongeluk. Ook bedankten ze de hulpverleners. Bij de ramp vielen 45 doden. Veel van hen kwamen uit Huelva, de eindbestemming van een van de treinen. Zangeressen Charlie XCX en Chapel Rowan... zijn gevraagd om awards uit te reiken bij de Grammys. Ook Carol King en Carol G mogen een prijs uitreiken. Het Grammy-gala is aanstaande zondag in Los Angeles. En eerder vandaag wordt al bekend dat supersterren als Lady Gaga... Justin Bieber, Sabrina Carpenter en Pharrell Williams... daar zullen komen optreden. En alle Nederlandse clubs in de Europa League zijn uitgeschakeld. Feyenoord verloor met 2-1 van Real Betis... FC Utrecht verloor met 4-2 van Celtic... en GoHead Eagles speelden met 0-0 gelijk tegen Braga... De laatste club die nog Europees voetbal speelt is AZ in de Conference League. Door de nederlaag is het mogelijk dat Nederland over anderhalf jaar... een rechtstreekse plek in de Champions League verliest. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in het noorden valt nog wat sneeuw. De temperatuur ligt rond of iets onder nul. Overdag begint met mist, later breekt de zon door. Het wordt 1 graad in het noorden tot 7 in het zuiden. En dit was het ANP Nieuws. Of een keer van flitsmeister dan met op dit moment geen files en ook lekker geen flitsers. Het is twaalf uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent. Een fout start! Het is vrijdag en die beginnen we lekker fout met Marco Bersato. Dit is Ik Leef niet meer voor jou. Sounds better with you. Good evening and for y'all.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 Je beste!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 We zijn vrijdag 30 januari niet goed, maar fout begonnen met Marco Bezato en Ik leef niet meer voor jou. Ik ga het hem vanochtend nog horen op 52 in de Q-top 500 van de 90s. Het is namelijk de finale dag met iets voor twee uur de nummer één. Ja, heb je trek, honger, een knorrende maag, dan heb ik heel goed nieuws... Ik ga zo snacks weggeven uit het snackautomaat hier op de gang bij Q-Music. Eerst Lady Gaga, dit is The Dead Dance. Better, better like the words a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal.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 Dance. Weet je wat ik vaak doe als ik uh, zin heb in wat lekkers? Dan trek ik uh, zeven keer de koelkast open. Sta ik even erin om te kijken of er wat ligt wat ik kan opeten. Nou goed nieuws, je hoeft niet in de koelkast te kijken nu... want ik ga snacks weggeven. Ja, we hebben hier op de gang bij Q-Music een snackautomaat staan. Er zit van echt van alles in. Chips, snoep, chocola, drinken, noem maar op. En bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. En nu ga ik snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen mag jij gaan bepalen. Klein addertje onder het gras, want niet ieder getal tussen de en 1 80 bestaat in de automaat. Dus het kan ook zomaar zijn dat je misgrijpt. Dus heb je zin in een snack? Stuur dan nu een getal tussen de 1 en de 80. Doe dat met een bericht in de Q-app. Ga ik zo kijken of er snack in het vakje zit en welke dat dan is. Eerst Thomas Gray, dit is Rumors. loving you ja, we hebben hier op de gang een snackautomaat staan met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80 ga ik snacks weggeven uit die auto aan de hand, automaat aan de hand van de random getallen die ik ga invoeren op de automaat klein om jongen gras want niet je getal tussen de 1 en 80 bestaat in de automaat dus het kan ook zomaar zijn dat je gewoon misgrijpt goedenavond natasja een hele goede avond natasja jij zit lekker op, op de bank thuis ja, zeker. Met je music altijd aan. Heerlijk. Op het scherm ook? Ja, of via de televisie staat die aan. oké. Okay. Dus dit is een groot beeld. Zitten we nu... Uh... Zit je nu te kijken? Ja. Nou, nou wat Via gezellig. de radiostand. Je gewoon zo lekker meeluisteren. Ah ja, heerlijk, heerlijk. Hé, hey, Natasja. Jij hebt uh, zin in een snack. Wat voor snack zou je willen? Um, mag een Mars zijn of zo, weet je wel. Dat is leuk ook voor mijn zoon een beetje. Leuk, lekker, lekker chocolademars. Okay. Ja, bijvoorbeeld. nou Natasja, dan uh, gaan we nummer 15 invoeren. Op de snack-automaat. En onder nummer 15 zit. Oh! Ja, het is geen mars, maar het is Doritos Sweet Chili Pepper. Oh, lekker! Nou, die, kan je, die, kan, die kan je wel makkelijk delen. Dat is dan wel weer fijn, toch? Ja, zeker. Leuk okay. met mijn zoon. Nou, precies, inderdaad. Nou, eet hey, deels hè, en uh, lekker genieten. Eet smakelijk alvast. Ja, dankjewel. Thanks. Fijn nacht. Dankjewel, hetzelfde. Uh, dan gaan we door naar Clarissa. Goeie avond, goeienacht. Hoi, goeie avond. Hallo, uh, wat ben jij op dit moment aan doen? Ik ben net thuis. Oh, waar kom je vandaan? Ik heb even in de kroeg gezeten. Oh, lekker even weer op bij de kroeg. Lekker aan de bar. Yes. Wat heb je besteld daar? Uh, Lidman is 0.0. Oh, wel even een punnetje? Ja, zeker. Want we moeten er vroeger weer uit, of? Nee, niet eens. Ik, uh, ik drink eigenlijk niet. En Au. ik moest nog auto rijden, dus... Kijk, heel ja, dat is heel verstandig en goed, van van jou. Hey, en jij dacht, ja, ik heb wel weer zin en, uh, na een drankje toch wel lekker even een snackie? Ja. En waar zou je voor willen gaan? Nou, dat had ik eigenlijk niet meer nagedacht, maar ik lust in principe alles. Dus Oké, okay, nou, dat is lekker makkelijk, dat is lekker makkelijk. Uh, welk nummer mag ik invoeren op de automaat? 37. 37. Dan voeren we nummer 37 in de snackautomaat. Eens even kijken wat dat is. Clarissa, dat is Milka Sensations cookies. Oh, nou, allemaal lekker. Heb je dat eens genomen? Ik heb van alles wel van melk gehad. Dus ik kan me even niet bedenken wat het zo is. Maar vast, oh, ik zag ja. Een koekje met een wit laagje erin volgens mij. Ja, klopt dat? Ja, een wit lekker. Oh, oh lekker met stukjes chocolade erin. Nou, ik zou zeggen, ga er lekker van genieten, Clarissa. Lekker Na de kroeg. Lekker naar, met een Milka-sensation op de bank. Nou, hey, dankjewel. Fijne avond. Ja, zelden. Joep. Hey, Doeg. Joris. Ja, goede avond. Joris, jij bent de laatste in de rij. Jij mag nog lekker snacky invullen op de automaat. Yes. Uh, even ook voor jou, wat ben jij aan het doen? Uh, ik ben aan het bakken in de broodbakkerij. Jij ben, oh, je bent lekker aan het bakken. Oh, maar dan heb je, je toch heel, een... veel, heel veel lekkers daar liggen, of niet? Ja, maar ook dat wordt er een hè? Dus doe maar een keer iets anders uit de ah. automaatje. <laughs> ja, jij hebt natuurlijk geen snackautomaat staan. Hè. Nee, nee. Je kunt ook een soort nee. ruilhandel doen. Dat ik jou dan een snackje uit de maat geef... en dat jij mij dan iets lekkers uit de bakkerij geeft. Vind ah, ik fekkiebiel, ik deal. Oké, okay, wat heb jij voor, voor mij dan in de aanbieding? Lekker worstbroodje? Nou, nah, kan ik nog iets al? Even nog een andere keuze dingetje voor me? Uh, een appelvlapje dan. Oké, okay, ja, daar ga ik voor. Is goed, oké. Okay. Oké, okay. en wat mag ik dan voor jou invullen? Uh, nummer 26, alsjeblieft. Nummer 26, is dat uh, je lievelingsgetal? Dat is voor mijn leeftijd. Oh, is je leeftijd? Ja. 26. Dat vind ik een, uh, een goede. Eens even kijken. Oh, ik weet niet of ik je hier blij mee maak. Het is een Between Big. Nou ja, hey. Het is in ieder geval iets. Het is in ieder geval iets, ja. Of wil je een worstenbroodje, dat kan ook. Nee, nee, doe maar de betuïne. Oké, okay, Is goed, komt hij jouw kant op. <laughs> Oké, okay, fijn. Best, hè? Doeg, fijne oh, avond. Ja. Doeg, doeg. Zullen we nog even een moet je doen? Ja, is wel leuk, is wel leuk. We doen gewoon nog even nog een rondje. Dus heb je zin in een snack? Stuur dan een getal tussen de 1 en de 80 in de Q-music-app. Okay.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 Een snackautomaat staan met uh, iedere snack. Een getal tussen de 1 en de 80. Ik ga meteen weer lekker snacks weggeven uit de automaat. Door uh, random getallen in te voeren. Het is wel een klein addis onder gas. Want niet ieder getal tussen de 81 bestaat in de automaat. Dus het kan gewoon zomaar zijn dat je hem misgrijpt. Goedenavond of goeienacht Kelsey. Hi. Hi Kelsey. Wat heb jij uh, gedaan deze avond? Ik uh, heb lekker rondje gereden in de bus. Lekker rondje gereden in de bus? gewoon voor de lol of... Uh... Wat zei je? Voor de lol of even een rondje gereden met de bus? Nee, ik ben buschauffeur. Oh, je bent buschauffeur. Oh, oké. Okay, okay. eh, hoe is het gegaan deze avond? Was het rustig, druk? Ja, was het gaaf? Uh, het was te doen. Het was te doen? Ja. De verbinding tussen ons is ook te doen, moet ik zeggen. <laughs> ja. Dus je... Ik hoor, je valt helemaal weg, joh, Kelsey. Even een moment. Ja, dat geef ik. Ja, ik heb wel even... Leuk, wachtmachine. Oh, is het nu beter? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Hey, Kelsey, jij hebt na het werken natuurlijk een enorme trek. Ja, zeker. Ik geen lunch meegenomen. Ja, ik heb geen afdeling gegeven. Hoe dan allemaal doen? Zo, jeetje. oké. Okay. Je Zo nou dan heb je wel stevige trek. Oké, okay, uh, waar hoop je op dan? Het maakt mijn eigen geluid. Ik heb het daar niet eigenlijk. Nee, eigenlijk alles als er maar iets te eten is op het moment. Precies. Dus ja. <laughs> Kelsey, welke cijfer mag ik invoeren in de snackautomaat? 22. 22. Oké, okay, ja. 2-2. Ja, ja, oh, oké. Okay. Nou, dit past perfect voor jou. Dit is een Snicker, een 2, een, een XL volgens mij, of niet? Oh, dat was wel heel lekker. Ja, dat is een goede. Als je honger hebt, dan moet je lekker een snickertje nemen, zeggen ze vaak. Dus, ja, precies. Uh... Nou, Kelsey, uh, veel plezier ermee. Eet smakelijk zou zeggen. En dankjewel. Dankjewel, hè. De doeg. De doeg. Goedenavond, Danny. Goedenavond. Goedenavond. Jij hoort natuurlijk dat ik net een snicker aan het weggeven ben. Ja, je had een, je had een lekkere snikker weggegeven. Ik heb een snicker weggegeven. Waar hoop jij dan op? Nou, ik ben morgen vroeg om half negen naar de visio en trainen. Dus ik hoop op iets... Uh, Proteïne, snackje, goede reep. Oeh, ik weet niet of we dat überhaupt in de snackautomaat hebben liggen. Maar he, je, er zitten waarschijnlijk vast en zeker wel wat gezondere opties tussen. Maakt niet zo heel veel uit. Hoor. Ik ben toch nog wakker, dus uh, maar ik moet morgen wel trainen. Ja, je, moet, je wilt toch een beetje een gezond gevoel hebben als je morgen opstaat. Precies, want ik ben weer veel te laat naar bed... en ik ben aan het puzzelen en dat is zo verslavend. Ik oh. kan niet stoppen. Oh, ja, ben je bijna klaar? Nee, nee, nee. Nou, het schiet al op. Ik kan, uh, ik kan al zien wat het wordt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dan uh, gaan, we, gaan we gauw iets invoeren in de automaat. 54. 54 voor de snackautomaat voor Danny. En het mag het liefst iets gezond zijn... Oké. Okay. Nou, Danny, nou, ik heb ja? voor jou... Ja? Een Coca-Cola. Oh, dat is lekker. Dat is suiker. Kan je <laughs> lekker even opstieten? Ja, dat is... <laughs> ja, <zo. laughs> ik ben morgen veel te, ik ben veel te laat in bed. Het ja, is een, zwa een zware tien kilometer omhoog vroeg. Wordt dus, dat denk ik wel, ja. Dat wordt ook een <laughs> laat avondje met de cola. Met lekker suikers, cafeïne, dingen. Ja, jij gaat nog lang niet slapen. Geef niet. Helemaal niet. Ik luister graag naar je. Oh, wat lief Danny. Nou, komt jouw kant op de cola. Dankjewel. Mag ik groetjes doen? De groetjes? Ja, je mag gaan. Ja, mijn beste vriendin Patricia en Beladel. Nou, gezellig. Doe nog maar één keer. Hm. Nog één keer voor Patrice. Dikke kus. Doei, doei. <laughs> Danny, hey, fijne fijne avond. Fijne avond nog. Doeg, doei. Doei, doei. Zo, doei. Mijn stem gaat er ook helemaal van weg. Hé hey, Jennifer, goeie avond. Goeie avond. Je bent de allerlaatste. Jij zit, jij zit in de auto hoor ik. Ik zit inderdaad in de auto. Waar kom jij vandaan? Ik uh, kom uit Garmada C. We hebben een uh, ladies night gehad. Een uh, bingo met mijn moeder. Oké, okay, ladies night bingo. Kijk, wat, wat, ja, kan je dan, wat kan je allemaal winnen dan? Ik moet dan gelijk denken aan seksspeeltjes en zo. Ik weet niet waarom maar. Nou die waren ook te winnen inderdaad. Ja zie je, zie je. dat dacht ik al. En, uh, maar ook uh, lekkere geurkaarsen. Oh, ja. uh, een douchel en een koffer. Nou van alles nog. Oh leuk, heb je iets gewonnen? Nee, helaas. Oh, jammer. Dat nee, is dan laas. weer. Nou, je, nou, hier kan je waarschijnlijk wel wat winnen. Althans, dat hoop ik voor je. Want welke, welk oh. nummer mag ik invoeren voor de snackautomaat? Nummer 21. Nummer 21. Is dat je lievelingsgetal? Dat is een trouwdag. Je trouwdatum. Oké. Okay. Ja. Nou, je hebt dit keer wel geluk. Niet bij de bingo, maar hier wel. Want ik heb een mars voor je. Lekker. lekker een marsje. Had je daarop gehoopt? Ja, ik vind het allemaal wel lekker. Het is dus uh, altijd ja. goed. Altijd als chocola karamel altijd goed, hè? Altijd goed. Altijd goed. Altijd goed. Nou, Jennifer okay. uh, Mars komt jouw kant op, geniet ervan, zou ik zeggen, en uh, nog een veiliger rit naar huis. Ja, dankjewel. Doeg, doeg, doeg. doeg. doeg. Sounds in de top 40. Nog steeds hoog, namelijk op plek nummer 11. En dit nummer is gemaakt voor een musical urban fantasy film... Keep Up Demon Hunters. Nog nooit gezien. Geen idee of het überhaupt de moeite waard is. Maar de soundtrack die scoort in elk geval wel goed... door de Huntrix en Golden by Q. Ja, waar ik zeker wel naar uitkijk... is de nieuwe film over het leven van Michael Jackson. Ja, daarin zie je zijn hele verhaal van de Jackson 5 tot zijn doorbraak als soloartiest en alles daartussenin. De plannen voor die film begonnen al in 2019. Het heeft even geduurd. Maar 24 april dit jaar is de datum dat de film in première gaat. Dat zijn dus nog 85 nachtjes slapen. you'll be crying rivers wide tell my friends that it's alright and say I'm sorry that I never text or call or wrote more letters should tried let them know it ain't goodbye cause every door and every door you know I'm only ever on the other side so don't cry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 Don't cry. Don't cry. On the day that I die. The day that I die. Dus dan meteen in de q nacht. Muziek van onder andere Major Laser, DJ Snake, en Lean On. Ook Alex Warren komt eraan met Burning Down. En Taylor Swift met de Fate of Filia. Dat allemaal zo meteen in de Q-nacht. Eerst nog muziek van Natasha Benningfield. En these words. These words are my own. I am. Through some chords together. The combination d e L is who I am.